Ja, dat wordt het uh, tweedeurtje lunchroom op deze dinsdag 28 juli. Met een lekker zonnetje buiten en een gezellig koppeltje hier in de studio. Luus en ondergetekende Jan. En uh, wat gaan we tweedeurtje doen? Uh, we hebben het al een beetje ingeluid. Uh, Luus, wat gaan we doen? Wat... We beginnen met, uh, met onze artiest van de dag. En dat is uh, Beth Midler. En ik had een heel mooi nummer van haar. Uh, Wind Beneath My Wings. en Volgens mij kwam dat uit een film. En, uh, dus ik ben even gaan zoeken. En dan kwam ik erachter dat het lied eigenlijk geschreven was voor Kamal. Uh, die misschien nog heel veel mensen kennen van de Elephant Song. Maar uh, hij vond het niet bij zijn stijl passen. Dus heeft uh, Roger Whittaker uh, het lied uh, gezongen. En snel gevolgd door China Easton en Lee Greenwood... Dus er zijn verschillende mensen die het gezongen hebben. Uh, maar ik zocht nog steeds. Uh, het, en het klopt. Het, uh, de, Bert Middler heeft het uh, lied gezongen voor de soundtrack van het drama Beaches in 1988. En ik wil hem graag laten horen. Nou, dan gaan we die opzetten. Hier is Bert Middler. artiest van de dag, Bette Midler. Wat een mooie zanger is. Een goede zanger, zanger is. met een hele mooie stem, Luus. Ik wilde er nog wel even bij zeggen... dat het ges nummer geschreven is door Jeff Silber. En dat de film Beaches... daar speelde Bette Midler in als Sissy uh, Bloom. Oké. Okay. Wel leuk voor de luisteraars... om even deze informatie erbij te krijgen. Toch? Ja, vond ik wel. Gaan we het muzikaals doen? Tuurlijk gaan we iets musicals, okay. We zijn tenslotte radio. Doen we. Today I from my bed with thunder crashing in my head my As I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ear. Ongeluk op uh, uh, YouTube. Ja. En uh, wat is dit dan? En toen ben ik gaan kijken naar het filmpje. Zo mooi. Het ja. is natuurlijk niet. Haar vader staat op een film achter haar en zij zingt samen met hem dat nummer. Het is ja wat tegenwoordig wel meer wel, wel vaker gebeurt. Ja. Maar het kwam, uh, hij kwam binnen deze. Ja, ja een mooi nummer. En, uh, het was dan nou een gelegenheidsduo wil ik niet zeggen, want ze hebben meerdere nummers samengemaakt, hoor. Ja, ja, dat wel. En ze hebben ook solo en toch wat gezongen, dus... Uh. Maar het was uh, even leuk om te horen. We gaan even kijken of we de luisteraars aan het lachen kunnen krijgen. Hallo? Ja, hallo meneer, u spreekt met Nancy. Ik heb uh, net een telefoonoproep van u geniet. Oh, nou, dan is er denk ik wat misgegaan. Sorry, ik, uh, dan heb ik een verkeerd nummer gedraaid, denk ik. Ah, oké, okay. u reageerde niet op een advertentie of zo? Uh, oh, dat kan een kamergenoot van me geweest zijn. Heeft u een klein momentje? Was dat er iets met een papegaai? Ja, inderdaad. <laughs> oh, dan is dat een kamergenoot van me geweest. Ik zal hem heel even roepen. Klein moment. Oké. Okay. Ali! Wat is je camera? Telefoon! Wat zegt u? Telefoon voor je. Voor mij? Ja, ik Wat hier. geef wel even. Okay. Ja, Komt eraan hoor. Oké, okay, dank je. Klein moment. Ali, telefoon voor je van een uh, papegaai. Oh, ik vind hem mooi. Ik ken het zo hem. Hallo? Hallo, ja. Hallo ik mevrouw. Ik heb uh, uw oproep gemist. Wat zegt u? Ik had uw oproep gemist. Wie heeft u gemist? U, uw telefoonoproep. Oh, oh ja, oh ja, dat klopt. Ik had het gebeurd, hè? U had ja? uh, iets te koop staan. Ja, inderdaad, ja. Wat een herrie daar op de achtergrond. Wat is dat? Uh, dat uh, is ook een papegaai. Die uh, is een bad aan het nemen. En dan maakt hij altijd veel lawaai. Oh, is er ook shampoo erin en zo? Bubbelbad? Nee, dat gelukkig niet. Dat is... Hé, hey, maar u heeft de kop die papegaai, hè? Ja, dat klopt. Uh, die papegaai, wat kan die allemaal? Kan hij ook praten? Kan hij dansje doen? Uh, als u hem dan leert wel, maar momenteel is hij nog veel te klein, dus hij is uh, negen weken nu ondertussen. Oh, als is klein een papagaatje? Ja, het is een babytje nog, dus en een, uh, het is een grijze roodstaart. En die beginnen pas te praten zo om en bij de negen maanden pas. Oh, en wat gaat hij zeggen dan? Wat zijn de eerste woordjes? Uh, de papa, gaat ervan afhangen wat u hem leert. Dus uh, papa? bijvoorbeeld hallo ofzo, als u dat vaak tegen hem zegt. Oh, dan, ik moet uh, eerst tegen hem praten. Hij, ga, hij opent niet het gesprek. Uh, zelf niet, nee. <laughs> oh. Hij gaat meer naapen eigenlijk, hè. Oh, napen, na ja, die kan ik wel. Dat ja. is niet zo moeilijk. Nee, daarom. <laughs> maar die gaat niet uh, zeggen papa of papagai? Uh, die kan papa zeggen als u hem dat aanleert, hè. Dus dat als u heel vaak papa zegt, dan gaat hij dat op de duur nadoen ja. en dan gaat hij dat waarschijnlijk ook linken aan jou. Linken. Heeft u ook een papagai die kan een beetje praten, of niet? Uh, ik heb eentje die is momenteel uh, negen maanden en die begint nu met hallo en Billy zijn naam te zeggen. Hoe meer doet hij ook nog niet. Hallo? Hallo zegt hij ja. Hallo? Als we de kamer binnenkomen kunt u, hallo. Kunt, kunt u misschien één keer die papagaai bij die microfoon houden? Van die, van die, van die uh, telefoon? Uh, maar die gaan dan niet op commando praten denk ik Nee oh? maar ik, misschien kan die één keer <laughs> hallo zeggen, ik wil graag even horen. Kunt u misschien die telefoon even bij die papagaai houden? Of die papagaai naar die telefoon brengen? Maakt mij niet uit. Maar die gaat dat wil... nu toch niet zeggen hoor. Ah, die gaat denken gewoon... in zijn eigen van wat gaan ze nu weer doen. Ja, maar gewoon even proberen. Misschien die zegt dan heb ik indruk. Oh, okay. Ik wil even horen die uitspraak. Ah, Oké, okay. momentje hoor. Ja, is goed hoor. Hoe is het naar Hallo. Ja, hallo Billy. Hallo? Hallo Billy. Hallo, hallo Billy. Billy. Hallo? Hallo Billy. Billy? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Wat? Billy, alsjeblieft, een beetje praten, jo, alsjeblieft. Ik moet niet hallo zeggen, hè. Hallo? hallo. Nou, hij maakt wel geluidjes, maar hallo komt nee, er ik niet heb, uit. Hij ik heb, zit naar de oren te kijken, zo van, wat is dat nu? Ik heb geen hallo gehoord. Ik Je heb, heb geen hallo gehoord. gehoord. gehoord nee, ik heb ook gezegd hallo, maar hij zegt niks terug. Nee, nee, nog moet niet. Ik, mo moet ik hier het opmaken dat die relatie gaat niks worden? O, nee, toch niet. Hij, die is... Uh... Die is zijn niet gewend, die dingen, hè? Nee, is niet gewend. Ja. Voor deze papegaai bijvoorbeeld die Billy. Die kan alleen zeggen hallo en Billy. Uh, momenteel nog wel, omdat die nog aan het bijleren is, hè. Ja, hoeveel kost hem die? Uh, Billy zelf is niet te koop, maar de baby wel, hè. En die komt op 500 nou, euro. Baby Billy is 500 euro? Ja. Ja, nee, dan eet ik gewoon kip vanavond. Oei, wat is erop te eten? Jazeker, ja. Oei, oei, oei, oei. <lacht> Dan denk ik dat gaan een kippetje veel en meer ga niet, vlees gaat hebben. Ja, maar ik ga niet 500 euro uitgeven. Nee, maar dat begrijp ik. Dat vind ja. ik een probleem. Nee, dan ga ik gewoon kip vanavond. <laughs> dat is goed zo. Ja. Is je wel lekker, die papegaai, of niet? Dat weet ik niet. Ik eet die niet op. <laughs> nee, nog nooit papegaai gehad? Nee, nee, nee, nee. Dat doen we niet, hè. Dat ik niet. Nee, nee. U doet alleen maar fokken met die en uh, leren hallo en billy. Ja, zo van die toestanden, hè. Oké, okay, dag mevrouw Nancy. Dag. Dag. We skip Het was uh, Sarah Brightman met uh, What a of Pale, een nummer wat wij uh, kennen van uh, Proco Harum onder andere. En ook door uh, Sarah Brightman heel mooi op de plaat gezet. Uh, Luus, jij gaat wat leuke dingen, of nou ja, je gaat nou, iets nieuws dingen. vertellen. Ik ga iets nieuws vertellen. Ik heb een, uh, uh, er is een, uh, de kettingrukker hebben ze te pakken. Oh, dat is goed nieuws. Met de aanhouder van een 25-jarig man uit, uh, uithorend... denkt de politie een aanzienlijk aantal kettingdiefstallen... te hebben opgelost. De verdachte werd dinsdag opgepakt. De man wordt ervan verdacht op meerdere locaties... in Nederland, zachtoffers... vooral veel al oudere dames... te hebben sieraden... door deze in de hals af te trekken... waarna hij er meestal vandoor ging op een scooter. De diefstallen waar de man wordt... Van wordt verdacht, vonden plaats in onder andere Leusden, Buntschoten, Driebergen, alsmeer, Leidendorp en nog. En, uh, Amstelveen, Amsterdam en alsmeer. Dus hij heeft een behoorlijke. Zeker. reis gemaakt. Een dat Het zou uh, geen, uh, nee. geen snorterscooter geweest zijn dan Dat is maar, maar, nou ja, voor zelden geld is hij losgerukt natuurlijk. Maar gelukkig. <lacht> hij, uh, <lacht> hij is opgepakt, Jan. <lacht> gelukkig maar. En dan heb ik uh, ook nog uh, uh, de miljoenenroof van iPhones uh, bij Schiphol. Ik weet van niks hoor. Wat zeg je? Ik weet van niks. Jij weet. Nee, was je er niet bij? Nee? Oké, okay, nee, maar weer met behulp van uh, binnenuit. Uh, lading die we hebben voor maar liefst 3 miljoen euro aan iPhones gestolen. De het houdt er rekening mee dat de roof met uh, hulp van binnenuit is gepleegd en maakt zich zorgen om het aantal miljoenen diefstallen rond de luchthaven. De recherche van de Koninklijke Marseille is inmiddels bezig... met een groot onderzoek naar de grote iPhone-diefstal... die op zaterdag 14 maart al plaats heeft gevonden... en tot nog toe stil is gehouden. Een 35-jarige chauffeur van Poolse komaf... is een dag na de roof aangehouden. Zo meldt het uh, Algemeen Dagblad. Dan hebben we nog coronanieuws... Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met milde klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD gemeentelijke gezondheidsdienstestraten. Ook worden mensen getest bij de huisarts of in het ziekenhuis of door de GGD Jun voor bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen zullen de weken... Wekelijkse aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn... dan de aantallen die hier genoemd zijn. Wilt u zich nu laten testen... Uh, dan is er een telefoonnummer dat zeven dagen per week... van acht uur s morgens tot acht uur s'avonds... bereikbaar is om een afspraak te maken. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen... in principe de volgende dag. Eerst het landelijk nummer even bellen voor u, voordat u komt. Zonder een afspraak kunnen ze je niet helpen... Je kunt je alleen laten testen nadat je een afspraak hebt gemaakt via 0800-1202. Je krijgt kort een aantal vragen over de aard van de klachten. En bij het maken van de afspraak wordt een bsn nummer gevraagd ter identificatie. Je krijgt gelijk te horen wanneer je terecht kunt en voor een bezoek aan de testraad van de GGD. Dus ja, hoop een beetje meer informatie daarover. Nou, heel duidelijk dit... Ja, toch? Ja. Dit was het voor dat moment, het nieuws? Voor dit moment was het wel. Oké, wanneer in het programma hadden we Marco Bezzato. En Marco die, die zingt heel veel liedjes die officieel en origineel geschreven zijn door Riccardo Cosciante. Ik weet niet of je die kent. Die ken ik weet het niet. De? Nee, het is een, een heerlijke Italiaanse zanger met een zwoele stem. En ook we Margarita wat uh, onze eigen Marco op de plaat heeft gezet, is door hem gemaakt. En uh, hier is hij.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 Non mi possa più scordare perché questa lunga notte non si annina più del nero, fatti grande luce luna e riempi il cielo intero e perché? possa ritornare ancora splendis sole domattina come non hai fatto ancora e per poi farle cantare le canzoni che hai imparato io le costrerò un silenzio Nessuno ha mai sentito. Speglierò tutti gli amanti, parlerò per ore d'ore. Abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. E poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare. Go! Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita è Che Margherita is tutto And the light let pazzia. Marguerite, Marguerite, Marguerite adesso e mia Na, na, na, na, na, na. Een Italiaanse uh, ster met heel veel uh, lekkere mooie nummertjes allemaal... waarvan een hele hoop uh, door Borzato uh, in het Nederlands vertolkt zijn. Muziek die lekker in het uh, gehoor ligt. Yeah. En uh, ik begrijp dat Luis nou leuk uh, het weerbericht gaat doen. Ja, maar ik wil eerst nog wel even melden dat het lang genoeg geduurd heeft... dat we Marco hebben moeten missen. Ik vind dat hij wel weer... Uh wel weer wat mag gaan doen als je daar... Uh, nou, we wachten af. We wachten. Ja, zijn muziek is gewoon goed. Ja. Nee, ik heb het weer voor uh, vandaag een beetje. Morgen. Uh, vandaag is het... Uh, met een stevige westenwind... Uh, wordt op uh, deze dag vrij koele polaire lucht aangevoerd. De temperatuur wordt daardoor niet hoger dan 19 à 20 graden. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien. Maar er zijn ook stapelwolken. En er is kans op een... Enkele bui. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft op een lokale bui na droge en wellicht zijn de vallende sterren te zien. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. De kans op een bui is niet groot meer en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Donderdag wordt het bij veel zon ongeveer 24 graden. Vrijdag en zaterdag stijgt het kwik nog verder bij volop zonneschijn in onze westelijke regio naar ongeveer 28 graden. Minste. In het zuiden en zaterdag in het oosten wordt het tropisch warm met maximaal boven 30 graden. Lokaal kan het maar liefst 34 graden worden, maar in onze regio wordt het dus niet zo tropisch in de loop van zaterdag draait de wind naar het westen... en er stroomt geleidelijk minder warme lucht naar onze streken. Bovendien stijgt de kans op een bui. Zondag wordt het maximaal een graad of 22. En volgende week is het weer gematigd zomerweer... met naast geregeld zon ook kans op enkele buien. De temperatuur ligt veelal rond de 22 graden. Nou, dat was ja, dat het weer. Was het, weer. Ja, het ziet er goed uit, maar ja... toch. Allereerst gaat natuurlijk wel naar Rico Schreuder, hè? Ja, dat, dat, dat is dan... Die geeft het weer voor het wedstrijd. Dan moet ik even bij zeggen. Eer, het, wie eerder toekomt. Zo is dat. Oké. Okay. Naar wie gaan we luisteren? Daar komt Jan. Harry Bellefonte. Leuk, hè? Hey. kent hem niet. <laughs> Mi set mi mi mi daylight come and me want go home. Work all night and I drink of rum. Daylight come and me won't go banana till the morning come. Tallyman, tally me banana we like come and me one go home Come Mr. Tallyman, tally me banana May come and me one go home Live six foot, seven foot, eight foot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 Man, tally me banana. We like come and we want go home. <laughs> come, Mr. Tallyman, tally me banana. Dat was Harry die over de Sikita-bananen zong met zijn bootje. Heerlijk. Leuk. Uh, jij hebt wat agendapunten, begrijp Luus? Ja, ik heb een paar leuke agendapunten, denk ik. Dus die ga ik eventjes uh, doorgeven. Uh, aanstaand weekend uh, zijn er uh, de drie dagen van het DNRT Super Race weekend. Zij zijn volgepakt met uh, spannende races. De wedstrijden worden vreden door raceklassen uit de DN. DNRT clubsportseries De toegang tot dit evenement is gratis. Hoofdtribune en pedox zijn vrij toegankelijk. Er zijn geen kaarten nodig. Uh, je dient wel uh, kaarten of tenminste plaatsen te reserveren. Even te, de organisatie te contacten en dat kan via www.circuitsandvoort.nl. Het evenement wordt georganiseerd door de stichting DNRT. De het is een leuke. Uh, er zijn maar 5.000 plaatsen te vergeven, dus ik zou het heel eventjes toch met zo'n kwizantwoord uh, kort sluiten. Dan hebben we uh, een strand, toch nog een strandfeest in coronatijd. Festivals en concerten zijn noodgedwongen afgelast vanwege het coronavirus, maar Radio 538 wil samen met luisteraars en hun favoriete dj's alsnog extra van deze zomer genieten en organiseert daarom een bijzonder strandfeest in Zandvoort. Geheel volgens de regels van het RIVM... treden Spinning, Records, DJ's Afroject, Chris Crisscross Amsterdam, Lucas en Steve... en Semveld op in strandpavioen Safari Lodge. Het strandfeest is exclusief voor 100 luisteraars. Zij kregen toegang tot een eh, 60 tot 19, 90 minuten durende set... Afhankelijk van het zomerse weer vinden de summer sessions op 5, 10 of 11 augustus plaats op het Zandvoortse strand. Luisteraars maken van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli kans op toegang tot dit exclusieve shows. Horen zij de oproep dan moeten zij zo snel mogelijk op een speciaal summer session knop in de 538 app drukken. De luisteraars die vervolgens als eerste live in de uitzending worden gehaald... wint vier kaarten voor één van de shows. Dat lijkt me leuk, toch? Gezellig. Ja, 538 organiseert Uniek Strandfeest. Leuk initiatief. Ja, www.fonconline.nl Artikel slash muziek slash 538 organiseert Uniek Strandfeest. Dan hebben we nog Yves Berendsen Die uh, op zaterdag 8 augustus geeft Yves Berendsen een spectaculair liveconcert. Met zijn eigen band in het Olympisch Stadion tijdens de Amsterdamse Zomer. Voor de middagshow zijn nog enkele kaarten te koop. U kunt deze kaarten reserveren bij uh, deamsterdamsezomer.nl Dan hebben we nog Caprera. Daar staan ook twee leuke uh, optredens op. De, op uh, 7 augustus van Dik Hout. Dat begint om 6 uur. De prijs is 30 euro. En de aanvang is uh, 6 uur. De deuren gaan open om 5 uur. En u kunt de kaarten reserveren via caprera.nu. Dan hebben we daar ook nog een optreden van Willeke Alberti. En die is op 8 augustus om... Uh, ook vijf uur en de deuren gaan open om vier uur. Ook daar zijn de prijzen 33,50 van. En ook die kun je reserveren bij Caprera.nu. Okay. En dat was de agenda. Oké, okay. nou je bent geëindigd met Wilke. Ja, Wilke die schrijft nog wel even op de site van uh, Caprera. Zo lekker om eindelijk weer op te treden. Samen met mijn liveband, Samen herinneringen ophalen. Samen zingen, samen lachen. Samen ontroerd zijn, samen zijn. Dat wil toch iedereen. En eindelijk in het openluchttheater Theater, Caprera en Blumedaal... kan ik toch nog steeds mijn 75e verjaardag vieren. En daar wordt zij nu al blij van. Nou, dan hoop ik dat het volgende liedje wel... dat een heel andere toepassing is. Het zal nooit meer zo zijn.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 Zangeresse. En ze doet het nog steeds. En ze maakt nog steeds de mooiste muziek. Dat zie je maar weer. Hè? 8 augustus in Caprera. In Bloemendaal. Uh, we gaan de tafel dekken en het gas aansteken. Hey. Want uh, ik denk dat Loes een lekker recept heeft. Hè? Ik heb een, uh, ja, uh, een heerlijk rece de, de, de recept. Ik begin er helemaal van te stotteren. Nou. Uh, we hebben vanavond uh, rode kipcurry met en champignons op, de, op het menu. Daar heb je voor nodig, voor vijf personen. Dus we gaan gewoon gezellig doen met z'n allen. 600 gram kipfilet, een halve spitskool, 250 gram champignons, één ui, één rode peper, een handvol basilicum, een bosje koriander, drie lenteuitjes, vier teentjes knoflook, een blik kokosmelk, twee tot 4 eetlepels rode currypasta, 4 kaffir leaves, 4 eetlepels vissaus, 1 eetlepel suiker, eventueel een kopje water of argadeolie. Het is heel veel, maar u kunt het allemaal teruglezen op smulweb.nl. En dan ga ik de bereidingswijze voor, uh, vertellen, die gaat als volgt. Doe de olie in een wok en bak hierin de knoflook met de peper. Voeg eerst de currypasta toe en laat dit eventjes meebakken en daarna de kokosmelk erbij. Als het kookt mag de kipfilet erbij, ongeveer 10 minuten, op een hoog stand. Dan gaat de basilicum, de kaffir lime leaves, de vissaus en de suiker erbij. Voeg daarna de spitskool, champignons en ui toe. De groenten laten garen naar smaak en als laatste garneren met koriander en een lente ui de kool, de spitskool en de champignons kunt, kunt u ook vervallen door een, vervangen door een Chinese kool, paksoi of zelfs door gewone witte kool. Dat zou weer de eet smakelijk. Nou, het klinkt lekker, dus uh, ik hoop dat de mensen het even gaan proberen. Het ziet er uh, lekker uit en ik hoop dat het ook heel goed smaakt. <laughs> Het is een instrumentale intermeetsoortje. Dat is Rossy Bennett en zijn Mystic Clarinets en What a Wonderful World. En dan gaan we nog even wat draaien Uh, California Dreaming. Met een kleine onderbreking. Um, wat zei jij? Lady Gaga wou jij horen, begrijp ik. Lux? Ja, dan vraagt iemand Lady Gaga met uh, Born This Way. Maar die hebben we even niet bij ons. Dat denk ik niet. Nee, die hebben we niet. We hebben wel uh, Shallow. Die hebben we wel. Ja, die is ook heel leuk. Oké, okay, gaan we die toch draaien? <middels> I'm Het heet Shallow. Um, even kijken, Luc, we gaan een beetje naar het eind van het tweede uur van ons programma, sowieso. Ja. En jij had nog wat te melden, begrijp je? Wil je ja, nog iets mededelen? In uh, dat, ja, ik, het lijkt me zo leuk. Iedere zaterdagmorgen om van 8 tot 10 beginnen Wilco Tubak, Jolanda Verstegen en Marcus van Dalen de dag met Tubak Leeft. Ik denk dat het hartstikke leuk is om maar eens een keer naar het luisteren ook, ook ja, op CFM. Dat terwijl je aan onze luisteraars dat laten weten. Ik, we no, dat dat wil ik gewoon even kwijt. Ja, natuurlijk. Ja, ja maar het is toch leuk. je uh, hebt zoveel een... leuke programma's bij ZFM. Uh, ja, natuurlijk, ja. leuke presentators, leukers, uh, leuke sidekicks, leuke ideeën. En uh, hebben de mensen wat verzoekjes mogen altijd indienen bij ons? Hè? Dat is ook bekend ja, inmiddels. Ja, kan via Facebook of via ZFM. Oké, okay, en, en uh, nou ja, voor deze dinsdag gaan wij inmiddels weer naar het eind lopen. Dat is, uh, daar kunnen we niet omheen. Uh, volgende week dinsdag, zoals we gezegd... krijgen we bezoek van onze charmante uh, uh, wethouder, mevrouw Verheij. Uh, dit, omdat er toch wel wat dingen in leven in, in onze gemeenschap... over het parkeren en het toiletbeleid. En uh, nou, misschien is het wel even leuk om een, een kleine toelichting... vanaf deze professionele kant te krijgen... Dus wat dat betreft, volgende week dinsdag zijn we er weer. Uh, we gaan eruit nu, Lucie En ik wil u ja. bedanken voor deze dinsdagmiddag. Wij hopen dat u een gezellige dag heeft. Uh, wat de Lucy betreft, denk ik, tot, tot donderdag. Donderdag ben ik er weer, ja. Oké, okay. en, en uh, we gaan eruit met uh, Bonium en de uh, Rivers of Babylon. En uh, maak er nog een prettige dag van. Tot donderdag.